dit is de Hoop Magazine. Mijn naam is El van Vught. En in deze aflevering uh, hebben wij Dirk en Ella de boer te gast. Zij vertellen over hun uh, ervaringen in Curaçao... waar ze acht jaar hebben gewerkt in een verslavingskliniek... die ze ook uh, zelf hebben opgezet. So Welkom, Ella en Dirk. Jullie hebben acht jaar in, in Curaçao gezeten en uh, jullie zijn nu twee maanden weer terug. Nou, vertel eens, hoe is het om weer uh, in Nederland te zijn? Uh, toen wij uh, terugkwamen in Nederland was het net de periode van uh, behoorlijke stevige vorst. Kou, het vroor. En uh, we hadden nachten van uh, min 10 graden. En dan, is het, uh, dan merk je dat je inderdaad heel duidelijk lijfelijk ook weer een omschakeling moet maken... En uh, ja, dat is gewoon wel weer eventjes wennen. Maar goed, dat is niet het ergste. Je moet, uh, ik merk gewoon dat je de hele terugschakeling weer moet maken... naar het, het Nederlandse leven, om het zomaar eens te zeggen. En uh, nou dat, is, dat kost eventjes wat tijd, maar dat is ook wel weer goed om, uh, om terug te zijn. Hm. En voor jou, Ella? Waar ik uh, met name aan moet wennen, is dat je gewend bent... vanuit een vrij, vrij leven allerlei dingen te kunnen doen. En nu weer in een uh, ritme moet komen van... Uh, een bepaalde snelheid en uh, het zakelijke gegeven. En dat is ook wel wennen. Ja. Maar ook wel weer uh, heel erg belangrijk. Dus, ja. Ja. Nou, in het komende half uur uh, wil ik met jullie even teruggaan naar die, uh, die acht jaar. En ook uh, daarvoor, want uh, jullie zijn natuurlijk niet uh, zomaar naar de Antillen vertrokken. Er zat wel uh, vast een behoorlijk plan aan vooraf. Ja. Ja, zou je kunnen vertellen hoe het eigenlijk allemaal is gestart? Nou, wij, wij beide we zijn werkzaam bij Stichting De Hoop in Dordrecht vanaf 1992 en eh, eind jaren 90 en de overgang naar, naar 2000 zeg maar, zo rond die tijd ging ik regelmatig heen en weer met een collega van De Hoop naar Curaçao om daar lessen en trainingen en coaching te verzorgen voor personeel in de verslavingszorg. Dus het, het eiland op zich was uh, voor mij en, en ook Ella is wel een keer mee geweest, was niet onbekend. En in 2002 kwam er vanuit de koepelorganisatie voor de verslavingszorg op het eiland, kwam er een verzoek naar Stichting De Hoop om te helpen met het opzetten van een nieuwe verslavingskliniek. En de hoop heeft daar toen ja op gezegd en heeft intern gezocht in de eigen organisatie van ja, oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? Want je, je, dat kun je niet doen door heen en weer te vliegen. Ja, dan moet je er ook echt gaan wonen, ja. neem ik aan. Ja. Als, je, als je daar echt uh, duidelijk je inbreng wil hebben en je wil daar op een goede manier leiding geven, je wilt het kunnen sturen, je, kunt het goed, moet, je moet het goed kunnen beïnvloeden, dan is het denk ik zeer wenselijk dat je daar ook echt woont en bent. En uh, nou, de hoop is toen intern gaan zoeken naar, van naar iemand die dat graag zou willen... of die dat zou kunnen en die, die daarvoor open staat En uh, nou ja, dat waren wij destijds. En toen en... hebben wij gezegd van nou, wij zijn bereid om te gaan. En nou, dat speelde allemaal in oktober, november 2002. En het resultaat was dat we in januari, althans in mijn situatie... in januari 2003 zat ik uh, op Curaçao. Dat is wel heel snel gegaan dan. had je ook gelijk het idee van nou, dit is echt wat ik moet doen. Uh, die ga ja. ik voor? ja. Ja, dat, zo kun je dat wel zeggen. Het ja. komt natuurlijk ook omdat ik het eiland vrij, ik zal niet zeggen goed, maar dat ik het toch regelmatig geweest was en daardoor wel kende. Uh, ik had contact met alle collega's die daar werken, van allerlei verschillende organisaties. En ja, daardoor klikte het ook wel gelijk bij mij dat ik dacht van ja, dit is denk ik iets waar wij op in moeten gaan. En uh, ik zat toen, uh, was ik op het eiland. Ik heb toen een mailtje gestuurd naar huis en uh, Ella de vraag voorgelegd van ja, uh, dit en dit is de situatie. Uh, ik denk erover, maar ik wil het ook even met jou overleggen van, om, om daar ja op te zeggen. Wat, ja. wat, wat vind dacht je daarvan? toen, Ella? Nou, het kwam niet als een totale verrassing. <laughs> <laughs> Alleen we waren op dat moment uh, net bezig met de verhuizing van uh, het centraal bureau waar ik toen werkte... naar uh, het nieuwe terrein van de Hoop op de Provinciale Weg. En dat was wel allemaal ineens heel erg hectisch. Ja. Maar uh, ik heb toch ja gezegd, omdat je ook weet dat je ja, toch samen daar naartoe leeft en uh, er ook voor gebeden hebt... En, uh, dat dus het lijkt moment... toch wel even een verrassing als je zo'n mailtje krijgt van hey, kom je ook even naar Curaçao toe? Ja, of, een beetje wel, maar ja. aan de andere kant ook niet. Want ja, je, ja. je bent er toch wel mee bezig en ja, ja. Je, je richt je leven ook in van daar waar God je wil hebben, daar gaan we naartoe. Maar goed, dat wil niet zeggen dat het in één keer allemaal geregeld was. Maar ja, ja. Zagen jullie het ook als een roeping? Ja, dat was, uh, nou wat Ella net al zei, dat is een beetje niet alleen specifiek voor Curaçao, maar dat is een beetje de, de, de basishouding, zou je dat kunnen noemen, van oké, okay, we willen daar zijn waar God op een bepaald moment vraagt om daar naartoe te gaan. En uh, nou, toen hadden we heel sterk de indruk van ja, het is nu de tijd ook vanuit God om daar een periode uh, in te investeren en om daar naartoe te gaan. En in die zin uh, hebben wij het wel degelijk ervaren als een stuk roeping, ja. ja. ...gaan we even een stapje verder. Ik bedoel, ik sla de hele procedure en zo maar even over. En dat lijkt me vast een heleboel gedoe. Maar jullie kwamen op een gegeven moment in de Antillen aan... ...en jullie gingen een verslavingskliniek opzetten. Nou, volgens mij is dat makkelijker gezegd dan gedaan, of uh, vergis ik mij daarin? Nou, het bijzondere was, toen Dirk aankwam in januari... ...toen was er al een pand en toen was de boel al gestart. Toen draaide het een, uh, een paar weken, hè? Eén week. Ja, één week... En toen is Dirk direct verder ingestroomd en heeft uh, ja, het hele gebeuren daar verder ook uh, opgebouwd. Maar het pand was er al, het was deels al ingericht, dus wij uh, konden gelijk gaan starten. En uh, we begonnen met één cliënt, één bewoner. Nou, en, uh, die had veel verzorging bezorging. Dan die dan, uh... kreeg heel <laughs> veel zorg en aandacht, want er waren een heleboel medewerkers. Ja. En gaandeweg zijn we dat natuurlijk gaan, gaan uitbouwen. Ja. Uh... Kunnen u even kort voor de duidelijkheid vertellen wat jullie precies deden in die kliniek? Ja, het, even was, net, uh, uh, het, het, het was niet zo dat uh, het, het feit dat het pand er stond had ook wel te maken met het feit dat in december, uh, de december daarvoor was ik nog heen en weer geweest naar Curaçao. Ja. En toen ben ik nog wezen kijken met, met medewerkers van de koepelorganisatie van hey, wat is een geschikt pand, waar zouden we kunnen starten. En toen hebben we ook al een eerst voorzichtige blik geworpen op een team... wat daar eventueel zou kunnen werken. En dat heb ik toen even uh, weer overgelaten aan, de, aan die organisatie, de FMA. En toen ben ik teruggegaan naar Nederland om, uh, om Ella op te halen... en uh, om uh, alles hier te regelen. En toen zijn we gestart met het... Uh, ja, gewoon, je moet eerst alles organiseren. Wat, hoe ga je dat organiseren? Wat betekent dat, een opvangcentrum? Hoe moet dat eruit zien? Wat, wat voor regelgeving heb je dan? Wat voor protocollen heb je dan? Wat, ja. wat, hoe moet het personeel eruit zien? Hoe komen we aan onze cliënten, aan onze bewoners? Uh, ja, dus de hele organisatie van het geheel gaat dan draaien. En ik had natuurlijk een behoorlijke, ja, ervaring opgebouwd bij De Hoop. Dus het was voor mij niet allemaal uh, vreselijk nieuw. Aan de andere kant kun je niet zomaar één op één iets kopiëren wat je gewend bent hier in Nederland. Dat, je kan niet zeggen, nou het draait hier, dus dat draait daar ook. Je moet heel goed opletten op cultuur, je moet op, ja, op gewoontes en, en hoe mensen met dingen omgaan. Dus dat is, dat is gewoon ook een, een zoeken. Uh, maar ja, de eerste, de eerste tijd was vooral zorgen dat, dat de boel georganiseerd werd. En, en dat het personeel ook ging wennen aan een bepaalde manier van werken. En daar en zorgde en... jij dan voor? De, ja. Uh, ja. ja, dat was vooral uh, een van mijn hoofdtaken. Ja, gewoon het management van het geheel. Wat deed jij Ellen? Uh, toen ik aankwam op Curaçao ben ik uh, eigenlijk gelijk ingestroomd bij die koepelorganisatie, de FMA. Ik heb daar ondersteunend werk verricht in uh, de automatisering. Wat houdt er van in? Ik heb uh, het hele cliëntenadministratiesysteem daar uh, mee geholpen in de update. Er waren wat uh, zaken die waren blijven liggen. En ik heb geholpen in training en organisatie van het systeem. Met dank aan de collega's uh, vanuit Nederland die mij via de mail heel veel geholpen hebben. <lacht> ja. En ja, tijdens dat werk heb ik uh, heel veel ondersteunende werkzaamheden voor Speranza gedaan. Dus dat ging een beetje samen op. Ondersteunend administratief werk. Ik ben niet hele dagen binnen Speranza gelijkertijd met Dirk aan het werk geweest daar, maar veel op de achtergrond. In dus de Dirk stond een beetje op de voorgrond en jij stond er een beetje achter, zeg maar. Ik stond er helemaal, Ik achter. helemaal achter. achter. Ik stond er zelfs. helemaal achter <laughs> en uh, heel veel op de achtergrond, ja. maar uh, ja. Ja, veel in het, in het regelen van dingen en uh, helpen in uh, het team. For your life is in in His hands. Listen. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning. Troubles they don't last away. Lift those hands and say, Just lift your hands and say. Seem to get you down and all your friends and loved ones nowhere are nowhere to be remember, found know where to but remember, remember, remember remember there's a friend named Jesus who will wipe your tears Hallelujah. away and if your heart is broken and if your heart is broken just lift those hands just lift your hands Thank jullie werkten daarvoor bij De Hoop ook al samen? Ja, maar wel op een totaal andere afdeling. Ja. Want de functie die ik had voordat ik naar Curaçao ging, was uh, directiesecretaresse. <laughs> dus ik ging over in een totaal andere functie, ja, maar uh, we, we <laughs> hebben wel allebei bij De Hoop gewerkt. Ja. En nog steeds. Dat helpt is held dat dan wel dan om, uh, om samen daar uh, te gaan werken, als je toch al aan elkaar gewend bent? Nou, wij wilden niet samen echt um, binnen het centrum, zeg maar, bijna dag en nacht letterlijk op elkaars lip zitten. Um, en dat, dat kon ook niet, want die mogelijkheden waren er niet. Dus de ondersteunende functie en activiteiten die ik kon doen, waren ook wel zo prettig. Om uh, ja, gewoon los van elkaar uh, je werk te kunnen blijven doen. Daardoor had Dirk ook gewoon veel meer ruimte en uh, kon ik uh, soms ook thuis het een en ander voor hem oppakken. Waardoor de dingen wel konden blijven lopen. En het is ook belangrijk voor de beeldvorming. Hè? Kijk, als je daar als directeur functioneert en je positioneert je vrouw op een plek... Uh, waarvan de mensen denken van... ja, ja, dat is makkelijk. Hij, uh, ja. hij sluist zijn eigen vrouw zo in de organisatie. Daar moet je dus heel erg op letten. En, en uh, Dus daarvoor hebben we ook heel bewust gekozen... van nou oké, okay, ik, ik ga die boel uh, runnen. Ik ga dat leiden. En Ella heeft gewoon heel veel op de achtergrond uh, ondersteund. En uh, daarin was haar functie die ze hier had bekleed... natuurlijk erg nuttig. Want ze heeft, ze heeft gewoon voor mij als directie gefunctioneerd. Maar dan... Achter, ja. Op de achtergrond. En, uh, voor de mensen onzichtbaar, maar voor mij zeer, zeer welkom. Ja. En dat heeft me ja, heel, veel, heel veel werk uit handen genomen. Wat ik wel heel erg leuk vond, en die, die vrijheid die had ik ook, om wel gewoon regelmatig op het centrum te zijn. En tussen de bewoners te zitten en praatje te maken en uh, met de collega's op te trekken. Dat is dan wel een voordeel dat je niet vastzit aan een bepaalde functie. En gewoon mee kunt bewegen binnen het uh, hele team en tussen de bewoners. Dat vond ik heel prettig. En het uh, was ook meestal wel erg gezellig. Ik, uh, ik wil graag even verder gaan naar uh, de Antillen zelf. Want jullie kwamen vanuit Nederland. Nou ja, je kende het eiland wel een beetje. Dus daar wil ik het even aan Ella vraag. Want voor jou was het waarschijnlijk wel echt een hele cultuurschok om ineens in de, op de Antillen te wonen. Ja, om te wonen is echt heel anders. Ik was er al wel een keer geweest. Uh, ook een beetje om te verkennen, maar ook mee te kijken. Uh, ja, bij al die periode's dat Dirk op de Antillen was voor de trainingen. Maar als je er één keer woont, dan uh, ja, wordt je positie ook anders. Uh, je wordt deel van de cultuur. Je bent Nederlander en je schuift in, in uh, die Antilliaanse cultuur. Maar wat was er dan zo, dat... zo anders aan? Nou, dingen lopen niet allemaal precies volgens de regeltjes. Uh, het gaat allemaal veel rustiger en makkelijker... Uh, Afspraken lopen soms uit of gaan niet door. Dus je moet echt. Uh, als je ja, half het... twee afspraken, dan kwamen ze om kwart voor twee. Ja, ja, soms komt men ja. wat later of uh, schuift gewoon door. En daar moet je ja, echt mee leren leven en proberen in te schikken. En dat lukt ook echt wel Gaandeweg, als je begrijpt hoe het systeem in elkaar zit, dan uh, word je daar ook wel deel van. Zonder natuurlijk je eigen ja, waarden daarin te verliezen. Want ja, goed, je, je helpt mee in zo'n uh, cultuur. Maar goed, het is wel totaal anders. Ja. Maar daardoor ook wel weer heel erg leuk. Ja. Moet je er ja. wel een beetje een bepaald type mens voor zijn... Om, dat, om daar een beetje te kunnen aarden? Of... Nou, dat geloof ik wel. Je moet ja. um, al je... Um, toch heel veel van die typisch Hollandse dingen... moet je loslaten. Want het gaat gewoon heel anders. Het is sowieso veel warmer. Dus je loop- en leef- en werktempo... zoals je in je oude situatie gewend was... hou je daar ook niet vol als je daar jaren gaat wonen. Dus dat is al totaal anders. Um, ja, zo kom je meer dingen tegen. Je, je kan niet in hetzelfde patroon blijven voortleven... zoals je in je situatie in Nederland gewend was. Had jij dat ook, Dirk? Nou, je, je ontdekt dat je... Ten eerste ontdek je hoe ontzettend Nederlanders jezelf bent... En uh, daar kom je niet eerder achter. Daar ben ik van overtuigd, nu, nu, ook nu we weer terug zijn. Dat merk je pas als je je echt ergens vestigt. En je gaat ertussen wonen en je, en je bent daar als, als inwoner en niet meer als gast, als bezoeker. Je positie verandert, maar ook de omgang met jou door de andere mensen verandert. Op het moment dat je geen bezoeker meer bent, maar een, een inwoner, mm -hmm. een, een deel van die gemeenschap, dan uh, zijn er ook mensen die dat niet zo leuk vinden. En uh, Kijk, op het moment dat je een bezoeker bent en je gaat weer weg, dan is het natuurlijk voor iedereen hartstikke leuk dat je er bent. En dan weten sommige mensen ook wel weer van, nou hij gaat toch ook weer weg. Maar op het moment dat je je ergens vestigt, krijg je een hele andere positie. En uh, word je, word je, de invloed wordt ook heel anders en wordt er ook heel anders naar je gekeken. En word je daadwerkelijk word je een, een, een, een speler, om het zomaar eens te noemen, in dat, bijvoorbeeld het werkveld van de verslavingszorg. En uh, da dat is voor sommige mensen ook gewoon een bedreiging. En, uh, kan, kan je dat een beetje uitleggen? Nou ja, kijk, als je uh, sowieso het gegeven van... Nou, daar komt dus een Nederlandse directeur. Uh, die, gaat een, uh, die gaat een kliniek opstarten. Uh, op verzoek van de Antilliaanse overheid, overigens. Uh, de, de, de Antilliaanse koepelorganisatie. Maar toch zijn er ook... Ja, collega-instellingen die daar een beetje met een schuin oogje naar kijken. van ja, maar waarom moet hij dat doen? Uh, kan niet iemand van ons dat doen? Uh, wat overigens een gegeven is waarvan ik van overtuigd ben dat ze het inderdaad wel zelf kunnen. En, uh, maar ja, dat, dat zijn dus toch dingen waarvan je merkt. hé, hey, de plek die je krijgt, die moet je stap voor stap. Uh, ja, ik zal niet zeggen veroveren, maar, want dat klinkt wat, wat in bezitnemerig. Maar. Je moet, het je moet verdienen. Ja, ja je, je moet die erkenning moet je verdienen en dat kost mm. tijd. En het feit dat men je accepteert en uh, je niet meer zozeer ziet als een bedreiging... maar een aanvulling op wat er is, dat kost gewoon tijd. En uh, bij sommige mensen lukt dat, maar bij sommigen lukt het ook niet. Nou, dat is een gegeven waar je mee om moet kunnen gaan. En, en uh, ja, dat, dat, dat hele... Uh, Kijk wij Nederlanders hebben toch wel iets in ons denk ik van nou luister nou maar hoe het zit want wij weten toch wel heel erg goed hoe het is allemaal. En uh, dat is iets waarvan je denkt nou daar heb ik geen last van en dat valt allemaal wel mee. Maar op het moment als je daadwerkelijk in een andere omgeving komt of je komt in een andere cultuur en, en, en je gaat botsen met die verschillen. Dan merk je pas in hoeverre je vastzit aan je eigen denken. Aan je eigen, uh, niet alleen waarden en normen. Maar ook het denken van nou dit is goed. Dus dat is voor de hele wereld goed. Kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Uh, ja, even, even zoeken. Uh, nou, nou, Als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar een bepaald. Nou ja, een heel eenvoudig voorbeeld. Uh, ik kwam natuurlijk uit de wereld van de hoop. En de cliënten bij de hoop. Die noemen wij gasten. En, uh, dus wij starten bij Speranza, want zo heette de organisatie, Speranza. En uh, wij noemden, althans ik voerde dat in, uh, wij, wij noemden onze cliënten, onze bewoners, noemden wij gasten. En na verloop van tijd ontdekte ik dat, dat die groep daar helemaal niet blij mee was. Waarom dan niet. En uh, dus op een gegeven moment heb ik daar gewoon een gesprek aan gewijd. ik zeg, jongens, ik merk dat jullie dat echt niet prettig vinden. Uh, en toen heb ik uitgelegd hoe ik kom aan het woord gast... waarom ik dacht dat dat goed was. En toen legde hun uit van... Uh, ja, maar het woord gast heeft bij ons een hele andere beleving. Als je bij ons te gast bent... dan doe je niks. Dan hang je achterover. Dan lig je op het strand. Uh, en dan ga je Beetje af en toe verzorgd. snorkelen of duiken. En je wordt tot en met verzorgd. Maar dat is niet onze plek binnen de hulpverlening. We zijn keihard aan het werk. We zijn bezig met ons leven. We willen verandering brengen in ons leven. En we zijn echt hard aan het werk. En het woord gast past daar helemaal niet bij. Dus in hun gevoelsbeleving... ...klopte dat woord helemaal niet. Nou, als je, dan kun je zeggen... ...ja, maar dat is niet zo... ...en zo bedoelen we het niet... ...en uh, we bedoelen het goed... ...en dan, dan kun je starig vasthouden... ...aan dat woord gast... ...maar dan denk ik dat je de plank volledig mislaat. En toen heb ik ook gewoon aan de groep zelf gezegd... ...van ja, maar wat past dan beter... ...in jullie beleving bij wat je hier doet? Nou, dat is natuurlijk dan wordt het zoeken en, en kijken van... ...en op een gegeven moment zijn ze zelf gekomen... ...met het, het woord van nou, noem ons maar... ...en dan in het papiamento natuurlijk... ...maar in het Nederlands betekent dat dan... ...noem ons maar gewoon bewoners... Bewoners van het centrum. En uh, dat, dat, dat zijn wij. En, uh, nou, dus dat is een voorbeeld van hoe je dan vast zou kunnen houden aan van ja, maar uh, gast, het woord gast is goed in Nederland. Dus dat is overal in de wereld is dat goed. En, uh, of je kan zeggen van nou, ik wil ook kijken van hoe de cultuur reageert op dat woord. En wat voor gevoelsbeleving daar in dat woord zit. En nou ja, dan, dan, dan is het soms belangrijk om jezelf daarin aan te passen. En dat vind ik wel een, heel, een van de voorbeelden waar we dan vrij snel tegenaan liepen. <laughs> ja. Waarvan je zegt: hé, hey, ja, dat, dat is toch. En ook heel erg leuk om te ontdekken. Want... Kun je jezelf ook wel een stuk beter leert kennen als je eenmaal in zo'n hele nieuwe situatie terechtkomt? Kan je daar misschien zo vertellen, Ellen? Ja, je leert jezelf inderdaad heel, heel anders kennen. Um, wat ik bij mezelf gemerkt heb is dat je toch heel erg vasthoudt aan um, datgene zoals je het gewend was. Hè? Dat voelt veilig en um, nou ja, vanuit uh, dat leven denk je het andere leven daar op Curaçao ook op te kunnen pakken. Um, en in mijn situatie kwam ik ook in een um, organisatie terecht... waar je ja, als Nederlander ineens binnenkomt... en in een hele andere organisatiecultuur um, ja, binnendringt. En uh, daarin zag ik ook wel... oh, help, alles wat ik altijd deed gaat hier ineens heel anders. En uh, ja, daar kom je achter door gewoon vragen te stellen... en bij jezelf dan te ontdekken van... nee, ik, uh, ik moet uh, rustiger het aandoen en uh, me gewoon voegen... Ja, in de ideeën die men heeft over het werk wat moet gebeuren. En uh, ik moet me niet voortsnellen en uh, denken dat ik ook alles binnen een week onder controle moet krijgen. En um, ja, daarin zag ik zelf wel dat je heel vasthoudend bent in van wat ik net ook al zei. Je denkt dat het moet gaan zoals ja, je altijd gedaan hebt, maar dat werkt dus niet. Je kijkt nu vast ook heel anders tegen het woord integratie aan, denk ik. ja, ja, ja, ja. ja. ja. Ja, ik heb voor mezelf, daar heb ik er ook wel over nagedacht. En integratie is voor mij echt jezelf aanpassen. en jezelf dienstbaar opstellen in de andere cultuur. En wat heel belangrijk is op de Antillen, om de taal te leren. Wat was en, dat een probleem dan? Nou, uh... kijk, de voertaal op de Antillen is het Papiamentoe. En uh, het merendeel van de mensen spreekt best goed Nederlands, uh, redelijk Nederlands. En er wordt ook uh, op een uh, groot aantal scholen gewoon in het Nederlands onderwijs gegeven. Alleen de communicatie, zeg maar de, de hartstaal, gebeurt in het toe. En uh, nou, daar hebben we natuurlijk hard aan gewerkt om dat onder de knie te krijgen. En dat is ook wel gelukt. Alleen je, je merkt soms echt dat je in een, een begripssituatie, als, als je even een woord niet goed weet. En ik gebruik het dan in het Nederlands. Of je denkt... Uh, van Ik heb het idee dat hij of zij nu dit bedoelt. Dat je er soms echt naast zit. Hm. En um, ja, dan is het zoeken van wat bedoelt hij of zij nou eigenlijk precies. En dan is het wel heel erg prettig dat je je in het toe kunt redden. Want je hebt gelijk contact. Je hebt ander contact. En mensen worden opener. En ja. Ja. Ja, ik heb wat dat betreft echt hele bijzondere dingen meegemaakt. Ook uh, ja, in mijn bewegen op straat. Maar kun je zo'n een leuk uh, voorbeeld geven daarvan? Nou, ik... Um, ik vond het heerlijk. Op een gegeven moment um, kreeg ik een andere functie... waar ik halve dagen kon gaan werken. En ik ben in de middagen veel op pad geweest. Ook um, met mijn camera. Maar goed, het leukste vond ik dan om gewoon praatjes te maken. En mensen te vragen uh, van nou, wat doe je voor werk? Of uh, kunnen jullie nog iets leuks vertellen over het eiland? Of wat er maar te sprake kwam. En zodra je je contact in de papimento begint... Ga mensen praten. vertellen ze over vroeger. En, en over uh, dingen die ze meegemaakt hebben. Over schoolonderwijs. En uh, ja, dat soort situaties vond ik hartverwarmend. En ik kwam altijd helemaal blij en gelukkig thuis. Als je ja, die contacten hebt gehad. Dat was voor mij in ieder geval uh, heel opbouwend. En uh, het is ook te zien en te merken van mensen accepteer je. Als je je verdiept in de situatie waar uh, iemand in staat. En... Uh, nou, dan trok ik me ook niet zoveel aan van wat er allemaal omheen gebeurde. Want dan was die persoon gewoon belangrijk. En dat, uh, dat, dat vond ik heel waardevol. Ja. Ik, uh, ik wil graag ook nog uh, naar het uh, ander onderwerp toe. En dat is namelijk uh, de drugs of de, de verslaving van de mensen die daar uh, op de Antillen zaten. Jullie zijn dus daar een, een kliniek begonnen. Ik neem aan dat het ook wel echt nodig was om daar een kliniek te bouwen. Ja, ja om nee. nou, te zetten. <laughs> dat is... Uh... Zo kun je dat wel zeggen, ja. Het is een, een groot probleem op het eiland. Ik, als, je de, als je het zou vergelijken met, met Nederland, dan is het natuurlijk hier uh, uh, is het al een probleem. Maar uh, verhoudingsgewijs is het daar nog, nog, nog veel groter. Uh, de, de, ja, de nood is erg hoog. En wat je vooral ziet daar... is natuurlijk het gebruik van uh, cocaïne en base... wat, wat erg goedkoop is. Uh, ze zitten daar dicht bij, uh, bij de leverancier... om het zo maar eens even te zeggen. Zuid-Amerika. Dus ja, het, het, het kost daar bijna niks. Um, iemand die op straat leeft... Um, uh, die verslaafd is aan de base... die uh, ja, één, twee auto's was op een dag... en dan kun je weer uh, twee dagen gebruiken. Uh, meer kost het niet. Dus de, de, ja, het is daar... Het makkelijk voorhanden uh, dat maakt het uh, natuurlijk uh, erg, erg bedreigend, ook maatschappij. Je ziet dat de jeugd uh, erg, erg in de verleiding wordt gebracht, ook door, door pushers en dealers die gewoon rondom de schoolpleinen uh, zich ophouden en, en daar zeer agressief aan het dealen zijn. En, en je ziet dus dat jonge kinderen al heel snel vallen in het, in het uh, marihuana gebruik ja, dat is denk ik ook wel een wereldwijde trend. Maar het is daar wat, wat schokkend om te zien. Omdat het, het is een hele kleine gemeenschap is. En je ziet gewoon dat, ja, dat het echt in, in dat, dat, dat, dat wereldje van het lager... Zelfs de lagere scholen of het basisonderwijs... Dat, dat het daar al ja, echt doordringt. Dus kinderen van twaalf die gebruiken ja, al drugs ja ja, ja, ja, ja, ja, ja ja, dat is... Uh, ik zal niet zeggen schering en inslag... Maar het komt vrij regelmatig voor. En, en dan hebben we het over harddrugs. Hè. Niet alleen marihuana, maar ook... Gewoon uh, ja, de, de, de wat zwaardere spullen. En dat is op Curaçao meestal cocaïne of bees. En het grootste probleem is eigenlijk, maar dat is, ja, dat is nooit echt goed uh, beschreven of, of uitgezocht. Maar het grootste probleem vind ik op het eiland is de alcohol. Het gebruik van alcohol is een, is een gegeven wat, wat zeer geaccepteerd is. Wat overal bij hoort wat sociaal echt is geaccepteerd. En ik denk dat dat nog een veel groter probleem is. Maar als je dan praat over Speranza en over het werk wat we gedaan hebben... en het opvangcentrum en verslaving, is het nodig? Ja, het is echt nodig. Het is, het is een groot probleem op het eiland. En uh, ja, dat, dat is iets wat, uh, wat echt wel uh, noodzakelijk was, ja. Geprobeerd om uh, ja, die mensen toch een, een kans te geven om van die verslaving af te komen? Hoe hebben jullie mensen benaderd? Ja, we hebben een, uh, nou, dat, dat, dat centrum, die, die kliniek is gestart en uh, daar hebben we gewoon een programma opgebouwd wat, wat mensen konden volgen. En uh, men kon zich bij ons rechtstreeks aanmelden of men kon zich aanmelden via de FMA, dat is dan de koepelorganisatie op Curaçao. En uh, dan konde men in de intake doen en dan kwam men op een wachtlijst. En uh, zo kon men opgenomen worden bij, uh, bij Speranza bij ons. En uh, ja, wat we dan in de praktijk deden, was uh, heel veel bezig zijn met, met lessen, trainingen, onderwijs. Een stukje praktisch bezig zijn, dus ook uh, werken. Be uh, het lijkt een beetje op het model van de hoop wat dat betreft. En daarnaast, wat ook heel belangrijk is in die cultuur, is heel, heel nadrukkelijk strak de familie erbij betrekken. Uh, wat, wat in Nederland soms wat meer nog eens een vraag is: van nou, zullen we je familie erbij betrekken? Vind je het goed dat we daar contact mee opnemen? Uh, daar is het gewoon een gegeven. Als je met iemand begint, dan begin je ook met de familie. Is en, dat zo belangrijk dan? Ja, mm -hmm. dat is erg belangrijk. Het, het is, uh, voor hun is dat het familie, het, het wijgevoel, is daar veel groter als, als dat dat hier is. En het belang van een, een, een, ja, een samenleven, bijvoorbeeld in een familieverband... een, een, een, een zorg voor uh, kinderen van, van, je, van je zus of van je oom, uh, et cetera... opa's, oma's, uh, ooms tantes het heeft allemaal met elkaar te maken... en het speelt een grote rol in, in, in het hele samenleven met elkaar. En uh, in Nederland zou je misschien heel snel zeggen... van ja, een cliënt moet echt zelf gemotiveerd zijn. Willen we eraan beginnen? Ik heb daar geleerd dat je ook best kan starten met een cliënt... als die bij wijze van gebracht wordt door zijn moeder. Uh, die, die in wanhoop is en zegt... doe alsjeblieft iets aan mijn zoon, want ik weet het niet meer. En, uh, en dan natuurlijk is het belangrijk dat die, dat die man... ook op een gegeven moment zelf tot een stuk erkenning komt... en zegt van ja, ik moet wat aan mijn probleem doen. Maar op basis van de motivatie van een moeder of een tante of een oma... of weet ik wie ook maar... Kun je, kun je best heel goed beginnen, heb ik ontdekt. En... Uh, dat geeft wel een verantwoordelijkheid daarbij. Dat je natuurlijk wel zorgt dat dat eigen verantwoordelijkheidsgevoel wakker wordt gemaakt. Maar het, het, uh, de verantwoordelijkheid naar elkaar toe in het familieverband is ook dusdanig groot. Dat, dat een, een bewoner of een, een gast, zoals we hier dan zeggen, een cliënt, ook, ook toch ook wel vanuit dat gegeven zal denken. Ja, ik moet er wat aan doen. En... Uh, ja, dan, dan komt het misschien meer voort uit het, het belang wat hij ziet in een gezond familiesysteem. En daarom gaat hij beginnen. En dat is dan misschien sterker als dat hij zegt van ja, ik begin omdat ik zelf dat nou heel erg noodzakelijk vind. Hm. Hij doet het eigenlijk omdat zijn moeder hem anders... Uh... Nou, ja, kan. <laughs> ja, en, en, uh, of dat moeder zegt van ja, ik weet het niet meer, ik, ik red het niet meer. Ja. En, kijk, moeder zal hem niet gauw op straat zetten. Dat gegeven is... Uh, ja. Men gaat daardoor tot het bittere einde wat dat betreft. En, uh, maar ja, de, de gezamenlijke nood is in die zin makkelijker aanspreekbaar. En, en hebben wij ook veel meer gebruikt als gewoon een gegeven om te starten. Waren jullie eigenlijk een beetje succesvol met de, de kliniek in, de, in die acht jaar? Ik heb een, uh, toen wij vertrokken vorig jaar, dus uh, mocht ik, uh, heeft de overheid mij gevraagd om een uh, afscheidslezing te houden. En in het kader daarvan heb ik een, uh, ja, heel snel wat een onderzoekje gedaan. En ik, ik, uh, wij hebben een kleine 300 uh, mensen in huis gehad: uh, aanvankelijk alleen mannen, en uh, later uh, mochten we ook beginnen met de opvang van vrouwen. Nou, in totaal waren dat een kleine 300. Uh, ik heb even heel snel een metingje gedaan. en ja, Het is natuurlijk allemaal nog maar pril. Ja, wat is pril? Maar, en ongeveer 40% is clean gebleven. Nou, dat is een, een, een behoorlijk hoog uh, percentage. Daarbij zeg ik wel... Misschien zou je na een jaar of drie zou je weer eens moeten meten. Want dan bestaat de hele club uh, 10 jaar of 11 jaar. En dan, dan heb je misschien een wat beter cijfer of een reële cijfer. Maar ik denk dat we ja, redelijk uh, behoorlijk succesvol zijn geweest. Ja. En, en uh, dat, dat velen toch wel de weg gevonden hebben eruit. En, uh, wat natuurlijk ook een rol speelt daar. Je, wij konden de mensen ook goed volgen. Als ze bij jou daar uit het centrum gaat... je weet sowieso waar ze wonen... je weet in welke wijk ze wonen... je weet bij wijze van spreken in welke straat ze zitten... Uh, je kunt ze heel snel weer traceren. Je kunt heel snel weer in contact komen. Je, dus de, de sociale controle is veel groter. En dat werkt ook als een soort vangnet en als een soort bescherming. En daardoor uh, is het voor sommige mensen gewoon ook veiliger. En, en vallen ze minder snel terug. Goed, hier zijn net uh, 300 mensen. Tenminste, voor mij klinkt dat alsof het uh, niet zo heel veel zijn, zeg maar. Nee. Nou, als je per jaar... Ongeveer uitgaat van een, een, een 30 cliënten die, die je kan opvangen in je, in je opvangcentrum. Nu, tenminste, in de eindperiode waren dat er 30. We zijn destijds begonnen met één, zoals Ella al zei. Ja, dan kom je dan, dan is dat ook een beetje het maximum wat je ongeveer kan behappen in, in die tijd. Want hun, hun verblijfsperiode is natuurlijk ook ja, 9 maanden, 12 maanden. Dus je hebt niet een hele, hele snelle doorstroom. En uh, dan denk ik dat we, als, als ik kijk naar dat getal, dan hebben we denk ik gehaald wat we kunnen halen. En, maar we hebben wel altijd aangegeven, het, het is niet groot genoeg. Het, het kan nog groter. We hebben meer plek nodig. We hebben, er zijn veel meer mensen die hulp nodig hebben. En, dus ja, je zou zeker veel meer kunnen doen. Ja, absoluut. Jullie hebben het opgezet. Zien jullie het nog inderdaad nog verder groeien? Ja, ik denk het wel. Uh, van het begin af aan heb ik gezegd, van, uh, het, het lijkt me goed dat we op een gegeven moment na, na verloop van tijd kunnen zeggen, we dragen het over aan iemand die, uh, een, een, een, ja, van het eiland zelf, een Curaçaoenaar. En uh, het, het feit dat het groeit of uh, dat het stilstaat of wat ook maar, dat, dat, ja, dat mag niet uh, hoe zeg je dat? Verbonden zijn aan degene die leiding geeft aan de hele organisatie. Ik denk dat dat een streven moet zijn van de organisatie zelf. En ik denk, als ik er zo naar kijk, dat er zeker nog groeimogelijkheden zijn. En, en, en mijn opvolgster is ook denk ik zeker voornemens om daar nog werk van te maken. En ja, we hebben daarin voorzichtig al, al een, de eerste stappen gezet. Het, het, het laatste half jaar van 2009... Uh, om te komen tot groei en, en uh, misschien ook in samenwerking met andere organisaties, waardoor je meer mogelijkheden hebt, waardoor je ook financieel misschien wat meer armslag hebt, waardoor je weer meer zou kunnen doen. En ik zie zeker en ik verwacht het eigenlijk ook dat er nog wel, uh, wel groei uit voortkomt. Een laatste vraag voor jullie allebei. Ik bedoel, jullie zijn nu weer twee maanden terug in Nederland. Ik weet niet of jullie de anteel al missen, maar ik wil wel vragen of jullie nog een keertje terug willen gaan. Ja, ik wil zeker nog wel een keertje terug gaan. En uh, ja, je mist Curaçao ook best wel in, uh, ja, goed, je, als je daar zoveel jaren hebt gewoond en uh, onder de mensen hebt uh, ja, gezeten. En, uh, allerlei dingen hebt gedaan, ja, dan is het hier het leven heel anders. Al moet ik zeggen, nu met het mooie weer, dan uh, gaat het de goede kant op. Maar goed, uh, ik mis het wel in uh, heel veel opzichten ook. De contacten die je hebt met de mensen en uh, ja, de warmte, letterlijk en figuurlijk. Dat is uh, hier anders en daar moet je toch nog deels even je weg weer in vinden. Maar het is ook weer goed om terug te zijn en, uh, hier weer de mensen om je heen te hebben en de familie weer wat dichterbij te hebben. Dat is ook wel prettig. Zie je jezelf nog wel een keertje teruggaan om daar weer te gaan werken? Of? Nou, werken, dat weet ik niet. Maar misschien wel af en toe een, een bezoekje. Hm. Misschien voor een wat langere periode, mag van mij ook. Maar uh, ik zou het af en toe wel graag even terug willen zien. En jij ja. werk? Ja, ik zou. Maar ja, dat komt natuurlijk ook omdat je die organisatie los moet laten die je eigenlijk opgezet hebt. En uh, wat dat betreft, zou ik best af en toe nog wel eens even om de hoek willen kijken. Ja, van hoe gaat het? Precies. En uh, hoe gaat het met die? En hoe gaat het met zus en hoe gaat het met zo. Je, je, je weet ook de knelpunten van de organisatie. Dus je weet ook de zorgpunten. Je weet de, je weet de mooie punten, je weet wat allemaal goed gaat. Je weet wat, wat geweldig loopt, maar ook de andere kant. Maar ja, het is in die zin denk ik ook wel goed, omdat je dan wat, toch wat verder weg zit, zodat je opvolger ook gewoon nu. Daar uh, haar eigen stempel op kan drukken. En, uh, hmm. Maar ik zou zeker nog wel eens een keer terug willen en, um, om te kijken. En, uh, en niet alleen het werk, maar ook het beleven van het met die mensen optrekken. En, en, uh, uh, ja, we hebben daar ook een hele fijne kerkelijke gemeente gevonden. En, en daar, daar zijn we ook echt deel van geworden. En dat was een volledig papiumentalige gemeente. En, en ja, dat is ook iets wat, wat je toch, ja, wat je in die jaren opgebouwd hebt. En uh, daar moet je dan afscheid van nemen. En nu, nu ben je hier weer je weg daarin aan het zoeken. Dus dat is, uh, dus, ja, je kan zeker wel zeggen dat je het af en toe mist. Ik wil jullie in, uh, in ieder geval uh, allebei hartelijk bedanken dat jullie uh, hier naartoe wilden komen om jullie verhaal te doen. En voor meer informatie, ik neem aan dat, je nog, uh, dat jullie ook een website hebben van Speranza. Jazeker. Ja. www.speranza.com. An. En uh, ja, verdere informatie kunt u natuurlijk ook vinden op onze eigen website: en dat is www.dehoop.org. Graag tot de volgende keer.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 In het zuiden van Peru zijn bij gevechten tussen goudzoekers en de Peruaanse politie zes goudzoekers omgekomen. Een groep goudzoekers heeft een wegversperring gemaakt op de belangrijkste snelweg naar Chili. Ze zijn woedend over de strengere milieuwetgeving voor goudzoekers... waardoor ze in rivieren geen kwik meer mogen gebruiken om goud in op te lossen. Ook moeten ze vanaf nu belasting betalen. Ze wilden de politie tegenhouden die kwam controleren of ze zich aan de milieuregels houden. Daarbij kwamen het tot botsingen met de Peruaanse politie. Daarna gingen duizenden goudzoekers... De straat ...op uit woede over het doodschieten van zes collega's. In de Franse Alpen zijn zeker vijf mensen omgekomen bij ski-ongelukken. Vier van hen waren bij Chamonix buiten de piste gaan skiën. Ze kwamen om het leven toen ze werden verrast door een lawine. De twee mannen en twee vrouwen waren vijftigers en ervaren skiers. Elders in de Franse Alpen kwam een vrouw om het leven door een lawine toen ze aan het skiën was met twee vrienden. Een van die vrienden werd zo'n 800 meter door de sneeuwmassa meegevoerd, maar kwam er met wat snijwonden en lichte onderkoeling vanaf. Bij een andere lawine in de Franse Alpen raakte een oudere man bij het skiën zwaar gewond. De peuter uit Drachten die dit weekend overleed is omgekomen door geweld. Dat blijkt uit de lijkschouwing. Gisteren werden in verband met de dood van het meisje twee vrouwen opgepakt onder wie de moeder. Het kind van twee werd in de nacht van vrijdag op zaterdag met een ambulance opgehaald uit een huis in Eindhoven waar het feest aan de gang was. Ze overleed later in het ziekenhuis. De twee verdachten zijn een vrouw van 21 uit Drachten en een van 20 uit Valkenswaard. Over wat er zich tijdens het feest in Eindhoven kan hebben afgespeeld wil de politie nog niet zeggen. Het weer. Vanavond plaatselijk nog wat lichte regen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad 4. Morgen overdag droog en vrij zonnig. De middagtemperatuur loopt dan uit een van 11 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden. Dit was het NOS Journal.